11 uur. Raymond Seré met het NRS-journaal. De KNVB bevestigt dat ook Marco van Basten vertrekt bij het Nederlands Elftal. Hij is nu nog assistentbondscoach en blijft aan... tot de laatste WK-kwalificatiewedstrijd van het jaar... tenzij er eerder een vervanger is gevonden. Van Basten gaat werken bij de Wereldvoetbalbond FIFA... Van Bast is de tweede assistent van bondscoach Danny Blind... die in korte tijd vertrekt. Eerder nam Dick advocaat ontslag om te gaan werken... bij de Turkse club Fenerbahçe. Blind zegt in een persbericht dat hij niet blij is... met het vertrek van Van Basten, maar hij heeft er wel begrip voor. Apothekers mogen medicijnen die in Nederland niet meer leverbaar zijn... zelf gaan maken. Ze mogen ook andere apotheken leveren. Voorwaarde is dat er geen goed alternatief geregistreerd geneesmiddel... beschikbaar is. De inspectie voor de gezondheidszorg schrijft dat in een nieuwe circulaire. Officieel is het verboden dat apothekers zelfgemaakte medicijnen aan collega's doorleveren, maar omdat er problemen waren met de levering van het schildkliermedicijn Tirax, heeft de inspectie de regels veranderd. Er is een levendig handel in tweedehands windturbines. Trouw meldt dat oude molens die worden afgebroken... voor veel geld worden doorverkocht naar het buitenland. Na 10 tot 15 jaar zijn windturbines voor energiebedrijven... coöperaties en boeren niet meer rendabel. Dat komt door de lage stroomprijs. De molens werken nog prima, maar eigenaren laten een nieuwe bouwen... omdat ze dan weer subsidie krijgen. Veel oude molens gaan naar Italië en Ierland... en de goedkopere naar Afrika en Zuid-Amerika. De Amerikaanse persbureau AP heeft in Irak en Syrië... 72 massagraven van islamitische staat in kaart gebracht. Hoeveel slachtoffers er liggen is niet bekend. De schattingen lopen uiteen van ruim 5000 tot meer dan 15.000. Journalisten van EP konden niet overal komen omdat het te gevaarlijk is. In Irak liggen vooral massagraven bij de stad Sinjar... Waar IS een bloedbad aanrichtte onder Koerden. In Syrië werden 17 graven ontdekt met leden van één bepaalde stam. En dan het weer. Het is zonnig, alleen in het noorden wat bewolking. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen ook vrij zonnig. En dan wordt het 22 tot 26 graden. Dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. We staan er staan een file op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam... bij knooppunt Prins Klausplein, 4 kilometer... door een spoedreparatie na een ongeluk. De linkerrijstrook is afgesloten. De vertraging valt wel mee, zo'n 5 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Nederlandstalige muziek. Ronder de volgende dame. U kent haar allemaal. En als u haar niet kent, dan kent u zeker haar, haar, haar vader. Dan heeft u gekend. We hebben het over Willeke Alberti. En officieel is ze geboren als Willy Albertina Verbrugge. Ze is geboren in Amsterdam natuurlijk op 3 februari 1945. Nederlandse zangeres en actrice. En natuurlijk de dochter van Karel Verbrugge. En beter bekend als de zanger Willy Alberti. Vandaar ook haar naam Willeke Alberti. En op 11 jaar geleden debuteerde Alberti in de musical Duel on Barbara. En haar eerste plaatje dateert dat 1958 alweer. Zeg, papi, ik wilde u vragen. Alberti zong er op een duet met haar vader. En in 1963 verscheen haar eerste eigen hit. en dat was goed voor een gouden plaat. En dit nummer is door Gerrit uh, den uh, Braber bewerkt als... des Tender Annees, dat oorspronkelijk werd gezongen door uh, Johnny Halliday... In de jaren 60 was uh, Wilke Alberti vooral bekend als zangeres. Dat hits als mijn uh, dagboek De Winter Was Lang. Het laatste krulende liedje stond uh, een week op nummer 1 in uh, juni 1964. was dat. En morgen ben ik de bruid uit 1965. Kan autobiografisch genoemd worden. En van 1965 tot 1969 had ze samen met haar vader een eigen televisieshow. U hoort er nu Wilke Alberti met Ga mee. Naar het strand. Ga mee naar het strand. Laat je voeten zinken in het zand. Laat de... zijn die anders dan een auto zijn ik heb met mijn collega's zitten En verpest wil ik niet meedoen met de rest Het oude. Vaarwel mijn schat, ik ga nu scheiden. Een mooie droom is nu voorbij. Verbreek de band tussen ons beiden. Jouw liefde was. Ik zeg vaarwel, lieveling, lieveling, vergeet me snel. Lieveling, lieveling, ik zeg vaarwel, lieveling, lieveling, vergeet me snel. Wakker doen, doen, doen. -doe. Vaarwel, mijn schat, ga je verlaten. En daarom schrijf ik deze brief. Het heeft geen zin. Nog te praten. Je hebt al lang een ander liefde. Ik zeg vaarwel, lieveling, Vergeet me snel, Ik zeg vaarwel, lieveling, Vergeet me snel. Vergeet me snel. Vergeet me snel. Zusjes met Vaarwel mijn schat en daarvoor Anneke Konings met De Heilige Auto. En de volgende dame is ze Maria Roepna Meri servet geboren in Leiden op 5 augustus 1919 en overleden in Hoorn op 23 oktober 1998 was een Nederlandse zangeres en ze vertolkte onder haar artiestenaam Zangeres zonder naam of kortweg de zangeres decennia lang het Nederlandse levenslied... en hetgeen haar de bijnaam van koningin... Uh, van het levenslied opleverde. Grote successen natuurlijk kennen we allemaal. Ach, vaderlief, toe drink niet meer. De blinde soldaat Mexico. Het was aan de Costa del Sol. Nou, ze heeft er... Uh, 550 uh, gemaakt... in haar carrière. En... Uh, Ze is uh, 79 geworden. Ze werd, in, uh, werd opgenomen vanwege parkinson in een verzorgingstehuis in Hoorn. En uiteindelijk is op 79-jarige leeftijd aan een hartstilstand overleden. U hoort er nu de zangeres zonder naam met een jongen. Ja. de Alpen toppen gloeien. Yo Heidi, yo daar zie je in de Alpendalen. Yo Heidi, yo hij daar van zijn gretel samen dwalen. Yo Heidi hij, -hij daar. lady, the lady als de roos weer bloeit, als de roos weer bloeit. Yule lady, the lady als de Alpen roos weer bloeit. En bloeien, joek, heidi, joek, heida. en de late vlinders stoeien. Jookai die, dan komt amor heel vermeed. Jookai die, in het hart van Hans en Gretel. Jookai die, Jookai da, Jookai da, als da, weer bloeit, Jookai da, als de Alpenroos weer bloeit. Als de Alpenrozen bloeien. Joeghaidi, Joeg Gaan de harten sneller bloeien. Joeghaidi, Joeghaida. En zo zijn dan na een jaartje. Johij, de Hans en Greeto al een paardje. Johij die hij. Moeder op is gesloten, nieuwsgierig naar de wijde wereld. Uh, nu gaat ze rond bij haar buurvrouwen en ze vraagt: Hij je Henkie gezien? Zien, hij je Henkie gezien? Nee, maar misschien komt de zien. Hij die Henkie gezien en met z'n allen al op een kangeroe-eiland. Waar je kangeroes vindt, zoekt een kangeloen. Ach, wat is dat kind snel, Nel Ik sloot mijn oogjes één tel En doet zonder vaarwel Nel, kroop uit mijn buitenland En het zijn allemaal Op een kanker-eiland bij je kanker. vindt Zucht een kanker Naar de kanker Laatst nog kreeg je een jo-yo In mijn buiteltje cadeau Doe als een vrouw, Dat ding, dat kibbelde zo. En met z'n allen nou, Op een kangeroep, bij land waar je kangeroes zit. Zucht de kangeroepbode naar de kangeroepkind. Ach, ik ben toch zo ongerust, truus. Ik ben zo rust. Zonder excuses, truus. Als het zo licht thuis, kom uit huis. En met z'n allen nou alle op mijn kanker Nederland. Waar je kanker vindt. Zoek een kanker op de je kanker Oh, mensen, kinderen, pietjes, kijk nou eens aan Sjaan. Wat hij nou weer had gedaan. Hij was en het die niet nou altijd. En hij tussen mijn voering gegaan. En met z'n allen nou alle op mijn kanker Nederland. Zult de kanker naar de kanker Naar de kanker U hoort de muziek van het cocktailtrio met Kangaroo Eiland. En daarvoor Jantje Hendriks en Ria met... Als de Alpenrozen bloeien. En de volgende dame... is geboren als Louisa Johanna Theodora... Van Dort, roepnaam Wieteke van Dort. Geboren in Surabaya op 16 mei 1943. Natuurlijk een Nederlandse actrice, cabaretière en zangeres. die onder meer bekend is geworden door vele kinderprogramma's. En het Nederlandse Indische personage Tante Lien in de Late Late Lien Show. Nou bekend is Liesjes Arm Den Haag, dat was in 1975. En uh, Wieteke van Dort was uh, en is nog steeds nauw verbonden met de Efteling in het Heuvel. Zij heeft voor het park vele sprookjes. Ingesproken waaronder Roodkapje, de rode schoentjes, Hans en Grietje, het volk van Laaf en de put van vrouw Holle. En u hoort er nu Wieteken van Doord met ayoen, ayoen. Ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun. Smyrna, jangan main gila. Ayon, ayon, ayon, ayon, ayon.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 Is Cornelia Helena Konings, u kent haar als Corrie Konings, geboren in Breda op 8 september 1951. Is ze natuurlijk zangeres van het Nederlandse levenslied. En op 15 jaar geleden als zo'n Konings als zangeres van de Mooks. En ze werd ontdekt door uh, Ries Brouwers, die een voorstel aan Pierre Carter. En deze koppelde haar vervolgens aan de band de Rekels. Als Corrie en de Rekels maakten ze vooral vuuroren met het uh, lied Huilen is voor jou te laat. Dat was in 1970. En dit nummer was tot 2011 41 jaar lang de grootste Nederlandstalige hit in de top 40 aller tijden. En ik heb een andere voor u uitgekozen. Hier is Corrie Konings met Mama der ZANG EN Niet alleen zeeman, o oh zeeman, toch ga je steeds weer mee. Niets kan jou weer houden, O, oh, jij held der zee.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 U hoort de muziek van de Ramblers met Zeeman, oh Zeeman. En daarvoor Saskia en Serge met Zomer in Zeeland. Een volgende artiest is Auguste Laat. Was een Nederlandse zanger en humorist, is overleden... in Tilburg op 14 februari 1966. En in het begin ontwikkelde hij zich via de amateurtoneel... en talenten tot humorist. En samen met zijn stadsgenoot Adrian van Ierland vormde hij een duo... In 1910 maakte de later van Ierland enkele plaatopnames. En vanaf 1911 ging hij solo verder. De laat zou hij in totaal ruim 350 nummers op de plaat vastleggen. Onder meer met begeleiding van, de bekende, van het bekende dansorkester Ramblers. En vanwege zijn krachtige stemgeluid en zijn duidelijke dictie... was hij een geschikte zanger voor primatie. De leefde tijd van de leer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 Ik zoek een meisje, wie deugt het met mij aan? Om met zo'n flinke man als ik naar het stadhuis te gaan. Een pittig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 een pitte haantje, neem ik als uitzet mee. Nu nog een lieve vrouw, dan is de zaak oké. Okay. Ja, dat waren Jan en Zwaar met Ik zoek een meisje. En daar die u august te laat met Breng eens een zonnetje... En hitte 1936. En tot zover ook Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard als u het programma gemist heeft. Aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Ik wens u nog een hele fijne week. Een heel fijn weekend. Ik hoop dat het zonnetje een beetje blijft schijnen. En ik zeg tot ziens. Mijn trouwe paard. Dat hoeft geen teugels. Het loopt ook zo hoog. Naar Eidehol. Het kent de weg.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 Bij ons thuis, ran ran run runny. Oh, sans sans sunny. Zo so van fun, fun, funny. Is deze trip. Ach, waar kan ik haar vinden? Wie kan me zeggen waarom ze bleef? Mijn trouwe paard, dat hoeft geen teugels. Daar het zich nooit verlopen kan. Het komt ook zo in Sunset Valley. Komt ook zo behouden, aan. ran ran ran rari. Oh san san san, fan van van is deze trip. Ach waar kan ik haar vinden om haar te zeggen: Ik hou van jou, mijn trouwe paard dat hoeft geen teugels. Het draagt me zo de wereld door en op een dag.